Zoek de zon op, dat is wat feen. Want een beetje zonde schijnt, dat moet er zijn. Vergeten artiesten. Oh, Tino, -N a n i n o v e a Vergeten artiesten. Dat is die kleine man. Die kleine man vergeten artiesten. Man. Met Mike Winkelman De artiesten van toen zijn bijna vergeten.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 In your kind company, oh, you cheers, everyone! Like a nice cup of tea in the morning, mm. or to start the day, you see. Yes, sir. At the house by Well, my idea of heaven is a nice cup of tea. Of coffee. I like a nice <laughs> cup of tea with my. Okay, Flight <laughs> Attendant. We gaan weer eens zo'n echt gezellig zangetje zingen. Mijn dames en heren, zet eens even uw oren open. Ik zing u een gezellige, vrolijke mot. En als u daar eenmaal in zit, dan komt u daar niet meer uit. Haha, amazing hoor, daar gaat hij. van zo'n vrolijk liefde liefde. De poeien doen je goed De schapen plassen met me. De egel. Ja, ja, maar ik zeg al van jou. De koen, koen, koen, koen, koen. De honderd ho ho plattig. Miau miau, maar ik zeg gauw van jou. Luister naar de schapen en de poppen in de weide. De bon die vragen aan elkaar, ze horen veel van mij. De kippen krakelen, kop, kop. De vogels zingen, piet, piet. De ooievaar kijkt lachend toe, maar ik zeg gauw van jou. De koeien loeien, brrrr. Schapen slaan, brrrr. De ezel valt, ah, ja, ik zeg gauw van jou. <tie> de honden plakken. Ja. En ik zeg, hou van jou. Luister naar de schapen en de bokken in de zin. Want die kragen aan elkaar zijn ongeveel van mij. Het is een kaart. De vogelen stinken. O, je waard, kijk, lachen goed. En ik zeg, hou van jou. <tie> bij avond ongestoopt. Als ik van boord kom ga ik meteen terstond naar die lantaarn heen met jou Lili Marleen. Met jou Lili Marleen. Onder de lantaarn heel dicht bij elkaar dat verliep mij waren, daar waren ieder daar. En al die glimlach, naar ik meen, gaat hij langs die lamparen heen. Om, om, Lili Marleen. Om, om, Onder de lamparen werd zijn zijnrood. Dat kwam van de baren en riep mij weer een woord. Ik zei farewell, en ging toen heen. Bij de lantaarn stond alleen Mijn schat Lillie Marleen. Mijn schat Lili Marleen. Onder de lantaarn loopt in nu mijn kind. Ik ben weer gaan varen en droom door weer een wind. Om in mijn hart zo glad als steen. En dan ramen gedachten heen naar jou, Lily, -li, Marlin, naar jou, Lily. -li. De duisternis zingt En hoe de echo De stilte verdringt Een lachend jong meisje Met heldere stem Een liedje van liefde Zingt zij daar voor hem En heel zachtjes zingen. Antwoordt hij de Melodie Voor het Minnen Klinkt het oude Violier het wijsje is oud en de woorden zijn teer. Vertelt ons het sprookje van liefde steeds weer. Zij vond zachtjes zingen, liefde bij het banjoli. De stem in de duisternis zingt, en hoe de echo de stilte verdrinkt. Een lachend jong meisje met heldere stem, een liedje van liefde zingt zij daar voor hem. heel zachtjes zingt, op een de melodie. De oude banjoli. Het wijsje is oud en de woorden zijn teer. Vertelt ons het spookje van liefde steeds weer? Zij vond zakjes, zingend: liefde bij het Bagnolie. Luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, he? die oude muziek. Permetteen mesje dame je gezellig zaam. ik vertel u een gekke historie. Ik heb van tijd tot tijd last van tehuzeligheid, en daardoor een defecte memorie. Ik ben vanavond geweest, op een heel aardig feest, met een leuk stel vriendinnen en vrienden. Ik heb gezongen, gedanst, ik heb geflirt en gechanst, maar nog kan ik mijn huis niet meer vinden. Wie kan mij nou vertellen waar woon ik? Wie me netjes naar huis brengt, beloon ik. Oh, ik heb toch zo'n last van mijn duizeligheid. Het is gek wat ik zeg, maar mijn huis ben ik kwijt. Wie kan mij dan vertellen waar woon ik? Wie me netjes naar huis brengt, beloon ik. Wie redt mij uit de moeilijkheid? Het is gek, maar mijn huis ben ik kwijt. <lacht> Ik heb vannacht nog een vraag aan een wandelende maag, en die zei, maar gaat u eens maar mee, hoor. Met daklozen sprak zij, heb ik altijd medelij. Daar is alles zelfs mijn canapé voor. In haar huis aangeland, deed ze lief en charmant, maar ze vroeg voor haar goedheid beloning. Toen ik zei, ik heb geen cent, van een reus van een vent. Wat moet jij bij mijn vrouw in mijn woning die Wie kan mij overtellen, nou vertellen waar woon ik? Wie me netjes naar huis brengt, belo beloon ik. Oh, ik heb toch zo'n last van mijn duizeligheid. Het is gek wat ik zeg, maar mijn hu huis ben ik kwijt. Wie kan mij overtellen, nou vertellen waar woon ik? Wie me netjes naar huis brengt, beloon ik. Die redt mij uit de moeilijkheid. Het is gek, maar mijn huis ben ik kwijt. <lacht> Het is een mooie boel. Als je niet meer weet waar je woont. <lacht> Het is gek wat ik zeg. Maar mijn huis ben ik kwijt. <lacht> ik ben mijn huis kwijt. <laughs> Wie redt mij uit de moeilijkheid Het is gek, maar mijn huis ben ik kwijt <laughs> Hele goede dag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl. Fijn dat u allemaal weer luistert. Bedankt voor de reacties van de vorige uitzendingen. Daar zijn we erg blij mee. Laat ze voortleven zou ik zeggen. De Ramblers, de Koeien Loeien, we u naar kunnen luisteren. Lou Bendy, Lily Marlene uit 1942. Eddie Christiani, het oude bagno lied. En Kees Bruis, die vroeg zich af waar woon ik uit 1925. We gaan nu luisteren naar Louis Davids. Wat de geesten ervan zeggen uit 1936... Waar heb ik dat eerder gehoord? Sam Latlin en zijn Troubadours Test My Weakness Now. En Willie Debbie maakte er van Het Leven in Telegramstijl uit 1928. Shimene wordt bezongen door Bob Scholte en de Communion Harmonies Night and Day. George Hoffman, Het Leven is niets dan lawaai. En Margaret Eggert, Ein Lied, Ein Kuss, Ein Mädel. Vergeet de artiesten, elke week weer een lust voor het oor. Deel het voort, deel het voort, laat ze voortleven. ...want ze mogen niet vergeten worden. Veel luisterplezier. Ik doe veel aan spiritisme... Er reeds menig grote geest... ...is zo tussen licht en donker bij mij op bezoek geweest. Lang geleden kreeg ik vondel enthousiast liet ik hem vlug enkele van mijn liedjes lezen sindsdien kwam hij nooit terug op een avond na lang knoppen heb ik met Piet Hein gesmoest Piet zei je kom langs den helder wat ligt daar een stel oud roest jullie moeten gauw ontwapenen want het is een dure strop mijn vloot bracht het zilver binnen. En jullie vloot maakt het weer op. Ook Columbus moppert altijd. Kijk Amerika, zegt hij. Yes, bandieten, geldcorruptie, moord en whisky, smokkelarij. En in het circus Sarasani zucht de laatste indiaan. Was meneer Columbus destijds maar een straatje omgegaan. Alva sprak mijn tiende penning, heeft me eens een briel gekost. Nog leert men op school de kinderen hoe men van mij werd verlost. Thans dokt men drie tiende pennings. En van oproer zelfs geen schijn, omdat al die watergeuzen nou je zijn. Wim de Zwijger van Oranje klopt op tafel vol schacherijn. Vrije woord wordt zo besnoeid hier tot het alle zwijgers zijn. Als je straks een papegaai hebt die een slordig woordje praat, moet je met je vogelkooitje naar de Radiokeuringsraad. Ik heb Napoleon gekregen, nacht om kwart voor twee. Die gaf mij van Mussolini een astrale boodschap mee? Zegden Wiusen sprak hij kloppend, als zijn ster verschieten gaat. Dat op het eiland Sint Helena nog een woning openstaat. Wie? Eenmaal zullen wij ook dood zijn en een ander roept klop, klop. Aan een oude ronde tafel onze grote geesten op. Maar dan zal er niet veel komen. Ons geslacht wordt nou niet boos. Is bij vroeger vergeleken nogal tamelijk geesteloos.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 eyes of blue I never cared for eyes of blue but she's got eyes of blue and that's my weakness now she's got dimple cheeks I never cared for dimple cheeks but she's got dimple cheeks and that's my weakness now oh my oh me oh I should be good and I would be good but geez. She likes to bill and coo. I never like to bill and coo, but she likes to bill and coo. And that's my weakness now. <laughs> Thank you. Geen geheimen meer Bankje, maar een, schijn, een paardje dat wil samen zijn Zijn brein denkt steeds aan plein Aan de mooie slanke lijn Bomen, donker groen Een handen snoesje en een zoen Nu vraagt u, nou en toen, Nou wat zouden ze daar doen Oh jee yeah. Oh jee yeah. Hoe het verder ging Bemoei ik me niet mee Als je dadelijk op, wat ik hier zeg, dat blijkt. Als je het maar goed bekijkt, doe je het logisch. Dan haal je nooit de stroop, Hij stap je zo in een ene kneep. Wat je nooit begreep. Man, vrouw, vertrouwt vier jaar. Denk de ooie oh paar, een baby met rood haar, oh jee, yeah. oh jee, yeah. Want oh, de man die denkt dat klopt toch niet, oh nee. En zegt met heel veel tak, dat wie is het huurcontract, ik val oh, de huur, nou nee, neem jij de baby mee. Een meisje en een huizarme mijn heer, mevrouw, die zijn niet daar, in de keuken veranderd. De huza verliet mij met mijn hitte staan voor geen changement. Vergeten artiesten, elke week een lust voor het oor met Mike Winkelman. Luister en deel dit programma, zodat de artiesten uit het verleden voor kunnen blijven leven. Kortom, vergeten artiesten, een lust voor het oor. Woorden houden op waar muziek begint. Vergeten artiesten, luister en deel dit programma. Laat ze voortleven omdat oh, ze radio kappan is wat voor de buren nog van dat is twee dingen. Findt <ZE1> keine Ruim, zo so wie Windeslagen füllen, is leis, nur du, du, du. Tag und nacht denk ik aan dich. En seit vielen grauen Wochen seelen Ooh. For En to be warm. And ik En ik neem maar mee, to be. And We gaan nu luisteren naar de Boswell Sisters. Crazy People uit 1932. Willy Debbie maakte ervan. In waar heb ik dat eerder hoort, Malle mensen uit 1933. Kees Pruis, goud je kop maar in de hoogte uit 1930. Nick, Nick Lucas, painting the clouds with sunshine. En de grote Kees Corbijn, goeree Overflaké. Dit was weer Vergeten Artiesten voor deze week. Graag tot de volgende keer. Kijk ook eens op de website www.vergetenartiesten.nl. Dan kunt u nog meer verhalen en achtergronden vinden van de artiesten en ook nog een keer alle programma's nog een keer beluisteren. Graag tot de volgende keer. Nu weet het: woorden houden op, waar muziek begint. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.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 You've got me acting just like a loon in mud below, below. Crazy people, crazy people, crazy people like me. go crazy, don't people like you. Ah, oh, some, <laughs> like people like you. Oh, Got me acting just like a loon It must be love mm -hmm. Crazy people like people like you Cause love burns so a feather Always locked together It's an old old custom of the horse That keeps folks from drifting apart Now that's the reason, baby Now I call you, baby Come all up all <laughs> crazy people, crazy people, crazy people all all all all all people all all all all all all all all all all all all people like all go all people all all all all all all all all all all all all all all all all all all all all all all all all Voor ze zwetsen, nou kletsen, ben te leven hier moe? Rare mensen, domme mensen. Ik vraag me af, waar gaan we op de duur zo naartoe? Oh, ze toch niet, wat is het slecht? zijn man nog vrouw. Alles komt immers weer terecht, geloof me nou heel hard, Dwaze mensen, alle mensen, zo'n beetje tegenspoed, dat komt wel weer goed. Het zijn de zonderlinge tijden, de hele boel ligt door elkaar. Ik heb met mezelf medelijden, is dat zo waar? De mensen klagen, jagen, jachten. het is een toestand op verdriet. En ik denk, als ik dat alles zie, zo zie. Dwaze mensen, domme mensen, hoe bespottelijk stel je toch jezelf nu aan? Dra Denken dat het daardoor beter zal gaan? Heb je een hekel aan de strop? Vrees je voor een pijn? Zoek het geluk en liever op en trap het zelf niet te werk. Dwaze mensen, domme mensen, een blijde lach vergeet je zorgen en leed. Uh, ik ben André Visser en oude muziek komt tot leven via Mike Winkelmans Vergeten Artiesten. En die luistert u elke week via internet. www.vergetenartiesten.nl Elke week een lust voor het oor. In deze tijd narigheid zie je overal. Misère op heel de aard, een broerd geval. Neem mijn raad, maar te baat, trek je er niks van aan omdat de toestand zo, die is niet blij van kan. Want al mag er soms tijd storm en regen zijn. na regen komt altijd, toch weer de zonneschijn. Kop omhoog bij alles wat er hier gebeurt. Niet getreurd, het helpt toch niet of je rondzeurt. Groot en klein, het is zijn. Weet je dit refrein jongens houd je kop maar in de hoogte trek je van de zaken niks aan een slechte tijd duurt toch niet eeuwig het zal wel weer eens beter gaan Laat dus de hele boer maar waaien Denk maar dat de wereld toch vrij draaien jongens Houd je kop maar in de hoogte Trek je er niks van aan Met koewee zeg ik mee Wees een optimist Suggestie is een ding Dat helpt busselist Iedere dag zeg je ach, het is zo kwaad nog niet, zodat er vorige geklaag geen tijd meer overschiet. Als een ieder deze raad ter harte neemt, vlucht de malaise en je blijft van zorgen vreemd. Moedig voorwaarts, met een hart vol zonneschijn, weg chagrijn, kan het leven heerlijk zijn. Ik begin.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 Laat dus de hele boel maar waaien. Denk maar dat de wereld toch blijft draaien, jongens. Houd je kop maar in de hoogte. Trek je er niks van aan. <Selicultie> From the start It's hard to play Through a part When there's a ache In your heart All day I have my dreams Till the dawn I wake to find They are gone But still the play Must go on They say When I pretend I'm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 Veel plezier. Waar de belangrijke zit er in de Vergeet de artiesten met mijn Winkelman. Uit het archief van Kees Corbijn op www.vergetenartiesten.nl Take a holiday, on hooray, on hooray, and over pluckay, black over the dam, where the witch is okay. On hooray, on hooray, and over the The farmers are best on Sunday they rest, and water it comes out the pump. They rijdt on de fiets en they volk in de streets. En aan every piet zit een klan. War! It's a steen, a holiday. On hooray, on hooray en over hey, okay. Black, Black over, over the den, where the piets is okay. On hooray, on hooray en over plakkei. Okay. Oude mannen zijn net, ze dragen een pet. Om hooray en overplaké. Hey. Daar staan ze mee, op, daarmee gaan ze naar bed. Van je heela die hoela die he. Hooray, estate, holiday. Om hooray, om hooray en overplaké. Hey. Vlak over is oké, okay. om hoeré en over plaké. De meiden zijn tof, ze vallen in love, om hooray en over plaké. Ze eten daar Mientje of dirkie of Mientje, ik heb er zo een die heet hey. het oh, yes, A holiday Honk-hooray, um, on um, hooray And, and over-placay Like over the yeah. dead Where the beach is okay On um, hooray on hooray And over-placay Honk-hooray, on hooray And over the Thomas Nero did the end of our evening By saying goodbye And au revoir To the volgende keer. Thank you Duizend oren horen s'avonds het sympathieke goede nacht. In den eter door de afro na de zending uitgebracht, weinig slechts slecht denken even. Aan de waarde van zo'n woord, stemmen af Berlijn of Londen, hebben het al zo vaak gehoord. Goede nacht en wel te rusten. Wel nacht. Davro gaat nu sluiten, haar dachtaak is volbracht. Goedenacht en welterusten, luister en slaap nu. Daar, da vroeg het nu sluiten Good and well rest. Listen up, sleep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 I'll be with you Once again, till then to here's a kiss for you Before you go Let me take the time to say I love you so And it was a lovely day Toodaloo Soon the Sandman will call on you Nighty-night, sleep tight Toodaloo My baby don't care for rings or other expensive things. She's sensible as can be. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. Cheerful on an earful of music sweet, cause I've got happy, snubby, happy, snubby feet.